Goedenavond. Vanavond start Culturama. Dit weekend is Leuven de culturele hoofdstad van Vlaanderen. Er is ongelooflijk veel te doen, maar wij focussen vanavond op het Festival voor Mediakunst Artefact. De tentoonstelling loopt er al een paar dagen en wij zijn gaan kijken en met een aantal mensen gaan praten. MUZIEK Overtuner met Broken Melody. Behind the image, the image behind. Dat is de ondertitel die Artefact dit jaar meekreegt. De tentoonstelling presenteert en zo staat het letterlijk geschreven werk dat de verborgen of onzichtbare achterkant van beelden onderzoekt. De eerste die we op onze tocht door de tentoonstelling tegenkwamen was kunstenaar Gert Jankoken. En die, die heeft een heuze tentoonstelling binnen de tentoonstelling. Gert jan wat heb je met deze cel gedaan?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 En ik denk, ik wil het juist over het beeld hebben en niet over al die randen. Daarom fotografeer ik ook zo klassiek. En daarom is het, is het eigenlijk allemaal met museumglas en heel neutraal gepresenteerd en gefotografeerd. Dit was Circle van Eric Laurence. Uh, en het is niet enkel de grote zaal van de expozaal die ingepalmd wordt door Gert-Jan Kokke. Ook in het kleine achterzaaltje uh, staat een installatie van hem foto's. Foto's van schilderijtjes, aquarellen die Hitler maakte. En een handkaart. Nou, dit, is, dit is een, is een kaart uh, die werd gebruikt in uh, een stafkaart uit de Eerste Wereldoorlog. En die kaart is gebruikt om aan te geven waar gevochten werd. Um, en hoe vaker dus met een vinger op die kaart iets aangewezen werd... hoe platter het in werkelijkheid ook werd. Met als, als, als toppunt op de kaart een helemaal uitgesleten vlek. En dat is Iper, wat natuurlijk helemaal plat lag. En die kaart beslaat van links naar rechts 35 kilometer. En aan de linkerkant uh, ligt Steenvoorde. Daar is ooit de beeldenstorm in, uh, in de Nederlanden begonnen. En daar is eigenlijk Iper, waar eigenlijk de Eerste Wereldoorlog ongeveer strand. En tegelijkertijd zat Adolf Hitler uh, hier, hier bij Zonneweken. Daar heb ik een aquarel in het Pentagon gefotografeerd, wat hij daar heeft zitten aquarelleren. Uh, dus eigenlijk uh, het, het begin van de Tweede Wereldoorlog ligt eigenlijk daar ook. En dat is allemaal in een kleine stukje België. Wat dan, um, nou ja, voor mij uh, kan ik dat als die kaart als een soort symbool van al die gebeurtenissen, uh, nou ja, daar staat die symbool voor voor mij. En ik. Dat is waar ik het laatste jaar eigenlijk mee bezig ben... met een soort uh, omslagpunt in de tijd fotograferen. Ja, het is wel in, indrukwekkend als je daarover nadenkt... en dan ligt Waterloo ook nog niet eens zo heel veel weg. Ja. En dat, uh, dat België is toch ja, heel belangrijk geweest in de geschiedenis... ook heel vaak overlopen. Ja. Ik, ik had het een tijdje geleden met een uh, uh, professor hier van de universiteit... Over, over het conflictvermijdend gedrag van België... dat dat het beste te verklaren is als je... ...de geschiedenis erbij uh, haalt. Maar, maar hier hangen uh, ook een aantal foto's... ...van, uh, van schilderijen, aquarellen... Uh, ...van Hitler... ...en die heb je niet zomaar kunnen fotograferen. Nee, die, die zitten in het... Uh, ...in het... Uh, ...Army Center for Military History... ...wat weer onder... Uh, ja, onder, uh, ...onder de macht van het Pentagon valt. En ...het zijn uh, vier aquarellen... ...die uh, van Henry Hofmann waren... De, ...de fotograaf van Hitler. En die... Um, die hadden natuurlijk 2,5 miljoen negatieve, waar Hitler op stond, foto's. En die, het Amerikaanse leger wilde die zeker hebben. En toen ze die vonden, waren deze vier aquarellen er ook. En één aquarel, daar heeft hij toelating mee op de academie proberen te doen. Dat is niet gelukt. Dus en daar was ik heel erg naar op zoek, naar dat aquarel. Naar een aquarel waar hij toelating mee had gedaan op een academie... waar hij dus niet mee uh, toegelaten is. En hoe kijk je daar als, als toeschouwer nou naar, hè? Ja, dat is toch een soort van vraag, ja. Wat als hij nou wel aangenomen was? Hè? Dat, daar zit zo'n soort vraag in. Dat is, uh, niet dat ik dat er nou letterlijk vaak bij ik zet dat er niet letterlijk bij, maar voor mij is dat wel een soort van, oké, okay, hoe kijk je daar nou naar? Dus ik ging daarna op zoek en toen, um, nou ja, je komt natuurlijk op uh, het internet is wat dat betreft fantastisch. Je kunt, je kunt overal kun je een soort van kijken. Ik kwam tot het meest dubieuze site. Maar toen kwam ik wel achter dat deze daar in het pentagon lagen sinds 1948. En ik vond het heel fascinerend omdat ik dan zeker wist dat ze echt waren. Dat ze echt van Harry Hofman zijn geweest. En ik bedoel, als die, die dingen, als er twijfel is of ze echt zijn of niet, dan, dan is het voor mij helemaal niks. Echt, dan betekent het niks. Uh, maar omdat ik wist dat deze 100% zeker echt waren, ben ik daar ja, uh, gaan vragen of ik die mocht gaan fotograferen. En dat duurde ja, anderhalf jaar eer dat uh, ik toestemming kreeg. Via een brief vanuit het Nederlands Fotomuseum met allemaal stempels erop. En nou ja, anderhalf jaar later uh, ging ik dus op weg om die dingen te fotograferen. Vooral omdat ik alleen maar wist dat ze in een la zaten en dat het via aquarellen waren. Ik wist niet hoe ze eruit zagen. Maar ik wist dat ze in een la zaten en dat er 18 jaar lang rechtszaken over zijn uh, gehouden. Met als uiteindelijke uitspraak, hier komen ze nooit meer uit, die la. Dus je hebt ze ook in de laag moeten fotograferen? Maar ja, ze mochten er wel. Voor mij mochten uh, ze er dan uit. Ik mocht ze juist zelfs in het begin niet in de laag fotograferen. Nee. Omdat zij niet wilden laten zien waar ze dan zaten. En na anderhalve dag, want je hebt dan natuurlijk... Op een gegeven moment je, Als je binnen bent, dan heb je weer met mensen te maken. En als je het dan lief vraagt. En <lacht> toen mocht ik één fotootje maken. En dat was, dat was eigenlijk... Um, ja, een heel vreemd, heel vreemd moment. Want je bent dan zo dicht bij die aquarellen. Je zit dan achter drie kluisdeuren in een kelder van een heel erg, ja, heel erg bewaakt gebouw. Dus je moet hier, als je binnenkomt moet je, word je gevolieerd en je moet al je paspoort en alles, alles inleveren. En nou ja, dan, ben je, dan ben je eigenlijk achter drie kluisdeuren helemaal achterin. En dan staat er ook nog een, een, een soort uh, ja, bronzen kop van Hitler in je rug te kijken. En, um, je, je gaat dan fotograferen en ik fotografeer 8 bij 10 inch. Dus dat, dat, hij heeft heel veel licht nodig, dus ik moest 16 keer flitsen um, om dat beeld te belichten. Dus elke keer moet, moet die flitsen weer opnieuw opladen en dan verdwijnt eigenlijk dat beeld. He. Je krijgt die flits en dat beeld trekt dan langzaam weer, gewoon een soort nabeeld wordt het dan. En eigenlijk was die, ja, dat was zo magisch om dat te fotograferen. Dan kom je thuis en heb je gewoon een fotootje. <laughs> dat, dat, dat heeft ook eerst anderhalf jaar gewoon op de schap gelegen. Zo van, ja, ja. ja, het is wel bijzonder, maar wat moet je nou met zo'n, het, het was zo'n ja, zo ervaring en dan heb je gewoon eigenlijk weer het beeld. Nu is voor mij het beeld ook, is ook weer heel belangrijk. Maar. Als je dan zoiets van, uh, toen je het eindelijk kon gaan fotograferen, wauw, ik kan het hier fotograferen, of heb je toch nog het gevoel van, ja, dat zijn nog altijd wel de beelden van de grootste uh, massamoordenaar van uh, de recente geschiedenis? Ja, dat is natuurlijk de fascinatie waarom je daar naartoe gaat. En tegelijkertijd, je krijgt natuurlijk ook helemaal geen antwoord. Het is niet veel meer dan een prutterig aquarelletje. Maar ja, inderdaad, de fascinatie voor, die, voor de maker en de geschiedenis en de consequenties. of Ja, ik bedoel, ik, ik hoorde daar, toen ik daar was, uh, van een, dat iemand een, een kunstenaar dat ook eerder gefotografeerd had. En dat was een, een Spaanse kunstenaar en die was met een de macro-lens in gaan zoomen op de, het handschrift van het kwaad ik, tja daar geloof ik dus helemaal niet in ik denk dat um, het vooral uh, interessant is om het als probleem op te hangen eigenlijk, hè? zo van kijk, dit onschuldige aquarelletje waar, waar hij uh, dakpannen dakpan heeft lopen schilderen met, met zoveel ja, bijna liefde of zo. Het, het komt er niet echt uit, maar je ziet dat hij echt overal heel veel tijd voor heeft genomen. Dat, dat ja, zijn rol later in de geschiedenis zo, zo anders wordt. Dat, uh, dat, ja, dat maakt dat je anders naar die dingen gaat kijken. En Natuurlijk krijg je er net zo goed geen duidelijk antwoord op. Maar de vraag interesseert mij, ja. Want buiten de maker is er niets, uh, niets van die beelden natuurlijk. Nee, het is, nee, nee, nee, nee. Ik heb ze ook gefotografeerd met, met de lijst eromheen. Hè? Dat vond ik ook ook. Een... Ja, ja. Dus het, een, het hangt eigenlijk als een lijst om een lijst. Uh. En dan, dan zegt die lijst... Ja, dan kun je ook weer naar die lijst gaan zitten kijken. Dan heeft hij een lijst uitgekozen met allemaal hartjes erover. Dus rood. <rires> <laughs> nou ja, op, op, op een speelse manier kan je, kun je daar zo... Op, ik, ik weet niet, de feiten zijn er. Het beeld is dit. En dan kun je als, als toeschouwer echt gaan kijken van... Wat jij daar nou mee kan of niet. En dat bedoel, deze... Dit is dan bij Besselere en dat, ik heb het perspectiefisch uitgetekend en het klopt perspectiefisch niet. En dan kom ik er later achter dat het dus een fotootje is van die plek en dat die foto iets minder heeft Het stukje wat hij er zelf bij verzonnen heeft, dat het daar perspectiefisch dus ook de mist in Nee, dat soort dingen, dat vind ik dan weer. En goed, dat is voor mij als maker dan interessant. En dat was Kouzik met Heder. In de expozaal hadden we dus de tentoonstelling van Gert-Jan Kokke en een zaal hoger, de trapjes op. Daar kwamen we Pieter Palmort hier tegen, de curator van Artefact, En hij leidde ons in die zaal rond. We zijn hier in de Verbeekzaal. In de grote zaal is werk te zien van twee kunstenaars. Achteraan nog twee andere kunstenaars. Er staat hier een grote tafel met een 70 beelden op. Het is eigenlijk een boek dat we uit elkaar gehaald hebben. Het is een project dat een American Index of the Hidden and Unfamiliar heet. Uh, Amerikaanse fotograaf Terrence Simon heeft hier jarenlang aan gewerkt. Het is een index, zit in de titel. Um, het is eigenlijk, ze heeft heel lang onderzoek gedaan naar plekken in de Verenigde Staten die heel belangrijk zijn voor de identiteit, het idee van, van de Verenigde Staten, die, die nationaliteit. Heel belangrijke plekken maar ze zijn volledig verborgen en compleet ontoegankelijk. En wat voor plekken zijn dat dan? Heel uiteenlopend. Het zijn niet altijd plekken, het zijn ook soms uh, groeperingen, het zijn soms ja, meer ideeën. Heel vaak zijn het echt wel letterlijk plaatsen. Het is heel uiteenlopend. Er zitten uh, plekken in die, die, die, die politiek zijn. Er zitten religieuze plekken. Uh, er zitten plekken van de wetenschap, maar ook de entertainmentwereld. Heel uiteenlopend. Om, om concreet te gaan, uh, hier ja. zien we een... Uh een eerste beeld is uh, plutonium, uh, is nucleair afval. Dat wordt ergens bewaard. We zien hier een plek waar dieren in quarantaine moeten. Als je als Europeaan graag in de Verenigde Staten wilt gaan wonen... en hebt een hond als huisdier... je moet die toch een paar maanden missen, want die moet echt uh, in quarantaine. Een plek waar uh, maagdenvliezen gereconstrueerd worden. Uh, het is uh, waar geld gedrukt wordt... Het is on, heel uiteenlopend, uh, heel veel verschillende plekken, gevangenissen. Het is ook heel opmerkelijk. Uh, het, is, het heeft heel lang geduurd om al die plekken te mogen fotograferen. Eén iets is niet gelukt en dat is Disneyland. Het is heel vreemd. Er echt, was echt geen enkele manier om daar foto's van de backstage-ruimtes bij wijze van spreken te mogen uh, nemen. Darren Simon krijgt soms die kritiek dat haar beelden te aantrekkelijk zijn. dat is een beetje vreemd, want ze doet dat heel, heel, heel bewust. Uh, ze probeert met het uh, beeld onmiddellijk de aandacht te trekken. En waarom wil ze dat doen? Uh, zoals je ziet zijn er ook teksten bij de beelden. Dat is ook iets waar sommige fotografen kritiek op hebben. Uh, uh, fotografie moet een foto zijn, je moet daar geen tekst aan toevoegen. Uh, zij doet dat heel bewust wel. En het werk speelt zich eigenlijk af tussen het beeld en de tekst. Mensen die het beeld eerst zien en dan beginnen lezen die gaan beeld totaal anders herbekijken. En uh, het is werk dat mensen zich eens de moeite doen om, om, om het te bekijken dat ze heel vaak in verloren raken en, en heel lang in lezen en kijken en opnieuw lezen en opnieuw kijken. Het is wel heel veel werk, hè. Ja. Als je al die beelden wilt uh, bekijken en lezen? Absoluut. Uh, maar voor de mensen die toch graag alles willen lezen of uh, alles willen bekijken, en ja, de combinatie daarvan, kunnen we wel het boek uh, kopen onderaan. Uh, in het gebouw, uh, in het onthaal, is het boek te koop. We staan nu wat verder in dezelfde zaal bij één Foto, één Foto, maar nu. Het is een foto uit 1919. Het is een foto van Willy Reumer, een Duitse fotograaf. Hij uh, heeft dat getrokken in de straten van Berlijn in 1919 tijdens uh, een revolutie. Het was uh, een uh, straatrevolutie uh, aan de gang. We zien hier eigenlijk mensen die het perskwartier, de, de persbuurt, beschermen. De foto is uh, na vele omwegen, kunt u hier lezen, ook een beetje, is een beetje een tijdslijn waar ook onder andere uh, de geschiedenis van het beeld te volgen is. In de jaren 80 heeft uh, Bill Gates Corbis opgericht. Uh, Corbis is een bedrijf, een, een, een beeldbank, een fotobank, een website uh, waar je tegen betaling foto's kunt downloaden. En dat beeld is daar ook te koop. Dus... Um, het zat in een privéarchief. Bill Gates heeft dat opgekocht. Heeft heel veel uh, privéarchieven opgekocht. De analoge exemplaren van de foto's. Die zitten allemaal in een uh, ex-mijn in Pennsylvania. Onder de grond veilig weggestopt. Uh, maar dus uh, de digitale versies van de beelden. kan je kopen. Op de website zit er. het, het logo van Corbis. zit in het beeld. Uh, een soort van watermerk. Als je de foto koopt. dan krijg je een digitale versie daarvan. Maar dat logo zit daar nog in. Het is niet meer zichtbaar, maar het zit erin. En op die manier kan Corbis eigenlijk het copyright naar hun toe trekken. Ze zijn eigenaar van het beeld enkel en alleen door een watermerk dat erin verstopt zit. Maar wij hebben het niet via Corbis hier gehaald. Het zit in een archief ook nog in Duitsland. En daar betaal je 30 euro voor administratieve kosten, voor het uit het depot te laten halen. Maar heel weinig mensen weten dat. Waarom is dat zo belangrijk? Dat beeld is eigenlijk public domain. Het is van 1919, de kunstenaar is, ik weet de exacte regel niet, maar meer dan 75 jaar dood. In principe mag iedereen het beeld gratis en voor niets gebruiken, ermee doen wat ze willen. Dus het is eigenlijk heel vreemd dat het beeld te koop wordt aangeboden op een website. Ina Schaber was daardoor verrast en was ze eigenlijk met het werk probeert te doen. Dus in het midden van de foto plakt ze een brief. En dat is een brief die ze aan Bill Gates heeft geschreven. Het begint met Dear Bill en uh, anoniem op het einde A Friend ondertekend. En daar uh, legt ze die situatie uit en die, de, dat probleem uit. En wat voor haar heel belangrijk is, is dat het gevaarlijk is, dat het problematisch is, dat bedrijven beelden van belangrijke historische beelden eigenlijk uh, op een kapitalistische, monopolistische manier naar zich toetrekken en uh, eigenlijk proberen eigenaar te worden van geschiedenis. Ja, je hoorde, en ik probeer het juist uit te spreken, Cripus met Oene Oejoeja. En achteraan in de verbikszaal staan nog twee video's opgesteld. En uh, Pieter Paul vertelt ons uh, wat we daar kunnen zien. Hier zien we uh, een video van 27 minuten van Arthur Zmijewski. Hij is een Poolse kunstenaar en de video noemt Dem. Het is eigenlijk een registratie, een soort van, van documentaire, uh, gedraaid op video, uh, van een experiment, uh, een workshop, uh, die hij georganiseerd heeft. Uh, meerdere dagen, ik denk een week, heeft hij verschillende groeperingen uit Polen uitgenodigd. Groeperingen die vooral uh, ja, ideologisch zijn. Er waren uh, oudere katholieke vrouwen, uh, er waren jonge neonationalistische jongeren, Pools en ook een groep van linksactivisten. Dus eigenlijk zeer verschillende overtuigingen, verschillende ideeën. Die samenkwamen in de ruimte. En aan elke groep werd aanvankelijk gevraagd om maak een groot beeld. van Waar staan jullie voor? Wat zijn jullie ideeën, jullie overtuigingen. Dus Iedereen heeft een beeld gemaakt. Latere momenten werden de verschillende groepen uitgenodigd om elkaars beelden te bekommentariëren, opmerkingen daarover te maken. Op een later moment mochten ze ook aanpassingen aanbrengen aan elkaars beelden en uh, volledig, ja. uh, het ontspoort uh, volledig. Op een bepaald moment hebben ze ook uh, hun logo's, hun embleem, hun beeld uh, op t-shirts geprint en, en dan beginnen ze uit elkaars t-shirts uh, de beelden te knippen. Uh, op het einde gaan de doeken in brand en worden ze het raam uitgegooid, uh, dus het uh, ontspoort uh, volledig. En enkele meters naast uh, de vorige video staat nog een andere video. Respite van Harun Farocki, kunstenaar die later dit jaar ook een solo tentoonstelling hebben in een stuk. Het is een moeilijke video, uh, niet om te begrijpen, maar een moeilijke video om naar te kijken. Het is een hard werken, een pijnlijk werken op momenten. Wat we zien uh, zijn eigenlijk beelden uit 1944 uh, die gefilmd zijn door Rudolf Presslauer in Westerbork. Westerbork was een transitkamp in Nederland waar uh, heel veel Joden ...tijdelijk verbleven zijn en dat is eigenlijk een tussenplek onderweg naar Auschwitz. Uh, de meeste mensen die daar geweest zijn, uh, hebben dat niet overleefd. Het is heel vreemd uh, dat de Joodse gevangene op zo'n plek een documentaire kan maken. Blijkt dat uh, op vraag was van een SS-commandant. Het is niet helemaal duidelijk waarom. Er zijn vermoedens... Uh, aan het einde van de wereldoorlog werden bepaalde van die kampen ontmanteld, uh, die, die moesten verdwijnen, vaak moesten die snel verdwijnen. Ik wil voorzichtig zijn, het is absoluut niet zeker, want er is een vermoeden uh, dat de commandant eigenlijk een soort van promofilm wil maken naar zijn oversten toe van kijk het heeft echt nut deze plek, uh, is het is beter dat dat blijft uh, bestaan, maar het is, het is eigenlijk een beetje giswerk. In ieder geval, we zien die beelden. En het enige wat Haroun Farocki doet, is uh, tussentitels toevoegen, uh, stukken tekst. Ze volledig stilwerkt, er is geen geluid. En het is vreemd. De beelden uh, die we zien, tonen uh, ook lachende mensen, glimlachende mensen. Joodse gevangenen die, die sport beoefenen, die uh, toneel spelen. Er is dwangarbeid, maar het is niet... In de beelden, uh, het is niet op die, in, in die vreselijke omstandigheden die we ons daar meestal bij voorstellen. De film is heel ambigu, heel problematisch, heel moeilijk. Uh, de beelden kloppen niet. Het eerste zegt ze die gruwelijkheid niet in de beelden, maar Farroki heeft wel heel veel onderzoek gedaan. En door die tussentitels komt uh, die gruwel eigenlijk zo mogelijk nog harder naar voren uh, bijvoorbeeld op een bepaald moment zie je een vrouw liggen op een draagberry. ze heeft een koffer vast uh, daar is bijna een volledige naam uh, op te lezen uh, Farokje is in archieven op zoek gegaan naar die naam uh, heeft, uh, is te weten gekomen wie die vrouw was, daardoor ook eigenlijk op welke dag dat die beelden waarschijnlijk gefilmd zijn en uh, ook jammer genoeg de dag van haar dood ze uh, is dus later naar Auschwitz uh, doorgestuurd dus op die manier uh, komt er veel uh, naar voren dat in de beelden verstopt zit, op de achterkant zit, uh, verborgen zit. Uh, de film toont een beetje wat de beelden niet altijd tonen. Maar het is heel moeilijk, want uh, de beelden kloppen niet. En daar zijn waarschijnlijk twee redenen voor. De beelden zijn gemaakt op vraag van een SS-commandant, wat uiteraard u verplicht om alles toch in vraag te gaan stellen. Maar wat Farocchi ook stelt, en dat is iets controversiëler misschien is dat wij daar ook veel gruwel zelf op projecteren. Vanuit ons collectief geheugen, het beeld dat wij hebben bij die plekken, zorgt er eigenlijk voor dat, dat wij die beelden zelf opladen met dingen die daar misschien niet aanwezig waren. En ja, je kon daar Pieter Pauls GSM uh, ringtone horen. Hij werd weggeroepen en wij gingen alleen verder, uh, Eerst eventjes boven kijken in de studio's. Uh, moet je zeker zelf ook eens doen naar een mooi werk van Julien Meijer. En dan naar de paviljoenenzaal. <tied> Aangekomen. Gaan binnen. Sauerstofftabletten werden in form des Wortes Luft auf den Boden eines Aquariums gefüllt met Wasser gelegd. Uh, We was staan eigenlijk weg van Peter Weibel. Uh... Duits kunstenaar was vooral actief in de jaren 60 is later directeur geworden van ZKM. ZKM is eigenlijk het grootste mediakunstcentrum van de wereld. Wat we eigenlijk zien is een reenactment, een heropvoering van de performance die hij gedaan heeft in de jaren 60. Hij heeft dat in 2003 opnieuw gedaan. Het is dus een heel eenvoudig werk. Ik noemt airtext, loeft tekst natuurlijk. Het is product, een lust in proces. Normalerweise wird nämlich Sprache verstanden als Produkt der Zivilisation, als Medium der zivilisatorischen und sozialen Kommunikation. Hier erscheint nun Sprache im Gegenteil als Naturprozess. Werden Sprachstrukturen als Naturprozesse gezeigt, beklagen sie die Gesellschaft selbst als Naturprozess. Ja, nichts von Milk Ohanian, een, een beeld van een, een oliepomper. En daarnaast zien we een computerbeeld met allemaal codes die uh, verschijnen. En als ik hier het uh, tekstje bij uh, het kunstwerk lees, dan uh, zie ik dat het wat te maken heeft met gecodeerde boodschappen die uh, uh, in de aanloop van 9-11 zouden verscholen zijn geweest in uh, beelden. Als in zoveel codes die ik hier op het eerste zicht absoluut niets van kan maken. Allerlei cijfertjes en letters. Hi, I would like to introduce to you Shift Space, an open source layer above any website. Ja, en hier in nog een van de paviljoenen zien we een uh, instructiefilmpje hoe je Shift Space moet gebruiken is an open source platform that attempts to subvert this trend by providing a new public space on the web. By pressing the Shift and Space keys, a Shift Space user can invoke a new meta layer above any web page to browse and create additional interpretations, contextualizations, and interventions, which we call shifts. By pressing the Shift key and touching the plus sign, Users can choose between several offering tools we're working to develop, which we call spaces. Some are utilitarian, like the notes space and the highlight space. And some are more experimental interventionist, like the image swap space, which allows you to swap any image on the web with any other image. And the source shift space, Allowing you to edit the HTML code of every page and to view the modified code as a shift. Ja, hier staat een klein vreemd werkje geprojecteerd. Het is een tekst, een tekst die kunstenaar Christian Anderson heeft gevonden, een tekst van Philip K. Dick. It's happening to me again. The soft ring stand fell into bits. Mark Hills. He saw the molecules, colorless, without qualities, that made it up. Then he saw through into the space behind it. He saw the hill behind the trees and sky. He saw the soft drink stand go out of existence, along with the counterman, the cash register, the big dispenser of orange drinks, the tap for coke and root beer, the ice chests of bottles, the hot dog broiler de jaws of mustard, de jaws of cones... de row of heavy round metal lids... on a rich white different ice creams. In its place was a slip of paper. He reached out his hand... and took hold of the slip of paper. On it was printing, black letters, soft drink stand stands. Het vreemde aan de tekst is dat hij hier geprojecteerd wordt... aan de voorkant van de, een witte plaat. En als je aan de achterkant gaat kijken dan zie je een spiegelbeeld. En dat licht komt dus door die plaat, binnen van andere manier. En ja, er is heel veel te zien uh, in nog een ander paviljoen. Dat we hier nu zijn, is een, is een werkje van Christian Lucas. En zij heeft uh, uh, haar eigen naam laten veranderen in identiek hetzelfde, in Christian Lucas. En hier kan je dan heel wat documentaire materiaal van zien... Een officiële aankondiging, een, een rechtbank uh, tekeningen en een transcriptie van uh, de zitting. En uiteindelijk kunnen we hier zien ook dat de, die vreemde act van naamverandering, exact hetzelfde, uh, ook is goedgekeurd op 5 oktober 2007. En met deze muziek uh, proberen thay wij ons een beetje in slaap te wiegen. Je hoorde Selenium. Ja, en in een van de paviljoenen van de uh, paviljoenzaal is een, uh, een machine te zien, de Fulgurator. En de kunstenaar die uh, dat gemaakt heeft, is hier bij mij. En dat is, uh, can you say who you are? Uh, ik ben uh, Julius van Bismarck en ik ben een artist from Berlijn. Ja, en Julius van Bismarck toont er zijn fulgurator. Maar uh, wat is dat nu eigenlijk voor een ding? Um, it's a device for uh, manipulating pictures of others, um, so you can smuggle in information into pictures of others without ze noticing it. So they don't see it in real life. They just see it on their pictures, and it's happening while they are taking the pictures. So it's it's working like a slide projector, but instead of a permanent light it's using a flash and it's projecting an image exactly in that moment where someone else is taking a picture so it's not you don't see it in real it's only happening within the exposure time of the camera so um yeah it's that, affecting like every camera that, that is around you and um yeah i'm doing a lot of actions with that So, misschien hebben we toch beter een voorbeeldje nodig en er zijn voorbeelden te zien in de paviljoenen. Bijvoorbeeld een actie die hij heeft ondernomen bij de nu al beruchte speech, beroemde speech van Obama in Berlijn. Ja, yeah, I, I got inspired by um, the way he, he was speaking, and so I was very happy that he is coming to my city so that I don't have to fly uh, to the US. So um, his team is always Arranging his speeches very nice, and uh, especially in this one, the sun was going down behind him, so he had a, like a holy glow, and he had a speaking desk, looking like a, a priest, a, a preacher, and um, there was people, people standing around him, and he was in the middle of the people. So I, I, um, I chose a very um, strong symbol, but very small, to completely change the meaning of the whole picture. So I projected a small cross on his speaking desk, so everyone that were taking a picture out of the crowd of him, they had a cross on his speaking desk, so that so he actually looked much more like a like a preacher than like a politician. And it was fitting actually very good to his speech, because actually also his speech was sounding much more like a like a um, religious speech than like a Politische speech, especially for us kind of speaking. Dus hij toverde met zijn vulgrator een kruisje op het spreekgestoelte van Obama. En sommige mensen hebben dus een foto genomen waar dat kruisje op staat. Maar was dat ook zijn bedoeling dat de pers die foto zou oppikken? Ja, My wish was actually to really um, manipulate the pictures of the international press there but I didn't manage to get into the um, press stage where other press people were because it was only for like the biggest American press, not like some German artist. So I had to go into the um, audience. So it actually just affected some pictures of some audience and I never managed to see one of these pictures again. So I only have one picture that I did by myself And, uh, but my plan is actually, yeah, to affect press pictures so that they get into the newspaper and so the, so, so that the news media doesn't know where this messages or these symbols are coming from. And, but in fact, that's hard because in, in, in other actions where I had more luck and I affected, uh, pictures of press, uh, photographers, they just choose pictures without my, uh ma manipulation and published them so i think i have to go on to to get that um happened that uh, manipulated pictures get, get published without me giving it to the ja blijkbaar is het dus toch niet zo makkelijk om foto's te manipuleren en zo in de pers te komen of het is hem toch uh, nog niet gelukt how do you choose the events or the images uh, where you make your actions I'm looking for images that are um, used for showing power, that are used for showing a political message, that are um, like filled up with with some meaning, and uh, th and that are staged, so I can um, e easily change something because I know before how the image is going to be, so I can uh, plan and and find. Something to change, and then I can go there and change it, and then it will be like published. Or a lot of people will, will keep it. For example, in China, with um, the, the Mao portrait, a lot of Chinese people go there to take a picture, um, to have it at home and hang it on the wall. So that was a perfect goal f for me because that's kind of a tradition to do, and I can like change something in this like process of going to the. Going to Beijing, taking a picture of your je friends and you in front van Mao, and I could like play something in this proces. Uh, en yeah. ja, look what how, how the Chinese react. Ja, en zo'n actie in China ondernemen, dat is natuurlijk niet, uh, niet zonder gevaar. Ik vroeg hem dan ook of hij zich misschien een beetje beschouwde als een kunstenaar guerriero, als een soort van kunstterrorist. Ja, yeah, voor mij is kind of also een experiment, but especially if I work with. Um, the media, like with press um, conferences or something there. I, I feel a bit like a guerrillero because I'm like one guy affecting like all these fancy photographers with the uh, big equipment and all this huge system. That's actually my plan. I, I want to disturb this media image sy system. I, I think it's very dangerous how images are used and, um, I, I want to understand more how, how what happens if, if this is disturbed by some kind of machine that I... En met deze Julius van Bismarck zijn we aan het einde van onze uitzending gekomen. We zijn nog niet in de ateliers geraakt. En daar zijn ook nog wat interessante kunstwerken te zien. Er is ook nog muziek, er zijn performances, lezingen, etc. Et op het Artefact Festival. En dan hoort er buiten nu nog ook het Culturama Festival. Uh, wij, wij gaan dringend uh, wat doen aan ons schat in onze cultuur. Uh, volgende week zijn we er meer. We laten u achter met de silhouettes van Waag en Hoffman.